11 uur. Het NOS journal Thomasen. De Rabobank heeft in de zomer van 2008 gewaarschuwd voor een mogelijke bankrun op Fortisbank. Dit heeft de financiële topman van de Rabobank, Brugging, gezegd voor de parlementaire enquêtecommissie Financieel Stelsel. Wij vonden dat er ingegrepen moest worden, maar volgens de Nederlandse Bank lag hier een taak voor de Belgische toezichthouder, al dus Brugging. Volgens hem was er in de zomer van 2008 een grote toestroom van financiële middelen van Fortis naar de Rabobank. Het ging om miljarden aan Nederlands spaargeld, aldus Brugink. Het aandeel Fortis ging in die periode ook fors onderuit. Eerder ingrijpen had veel kunnen helpen, aldus Brugink. Uit zijn opmerkingen kan worden opgemaakt dat nationalisatie van Fortis Bank dan niet nodig was geweest. Minister De Jager zegt dat de kosten van de terugkeer naar de gulden enorm zijn. Hij ziet niets in het onderzoek dat de PVV wil laten doen. De PVV wil een internationaal bureau laten onderzoeken wat het kost als Nederland de euro verlaat en terugkeert naar de gulden. De jager benadrukt dat de euro Nederland veel heeft opgeleverd. Volgens hem zijn de lage inflatie en de geringe werkloosheid mede aan de euro te danken. Als het uit dat onderzoek blijkt inderdaad, dat er hele hoge kosten gepaard gaan met het uittreden uit een monetaire unie. Wellicht dat er nog dan eens zou kunnen ontstaan. Dat de PVV alsnog in het kamp van eigenlijk de oppositiepartijen, de regeringspartijen, de meeste andere partijen in de kamer komt. En zegt ja, we gaan toch inzetten op het behoud van de euro. Partijen in de Tweede Kamer hebben laconiek gereageerd op het PVV-plan. Twee Utrechtse homoseksuelen die uit hun woonwijk werden weggepest... beginnen een civiele rechtszaak tegen de gemeente Utrecht, de politie en het OM. De gemeente boten twee in een fax een schadevergoeding aan van 35.000 euro. Maar dat vinden ze veel te laag. En in die fax uh, stond dat de OM, politie en de gemeente... Ja, alsnog de uh, aansprakelijkheid uh, betwisten. En uh, ja, ze begonnen toch over bedragen van een paar honderd euro. of die er nu wel of niet uh, bij moesten. En ja, toen waren wij gewoon echt boos. wat is zoiets van: ja, dit is de limit. De mannen hadden sinds 2009 last van een groep buurjongens. die hun auto bekrasten en stenen door de ruit gooiden. Burgemeester Wolfsen heeft later toegegeven dat de gemeente te laat in de gaten had... dat het stel gepest werd om hun seksuele geaardheid. De mannen eisen een schadevergoeding van 60.000 euro. De voormalige Oekraïense premier Timoshenko is nu ook aangeklaagd wegens belastingontduiking. Ze is onlangs veroordeeld tot zeven jaar wegens machtsmisbruik. De nieuwe aanklacht heeft te maken met haar baan als directeur bij een gasbedrijf in de jaren 90... Timoshenko spreekt alle beschuldigingen tegen. Ze zegt dat haar grote rivaal, de huidige president Janukovic, achter de aantijgingen zit. Hij zou zijn politieke tegenstander zo lang mogelijk... achter de tralies willen hebben, zodat ze niet politiek actief kan zijn. Het weer, bewolkt en nevelig. Vanuit het zuiden breekt langzaam de zon door. Vanmiddag is er steeds meer ruimte voor de zon. Alleen in het noordwesten blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 7 graden in het noorden tot 12 in het zuiden.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 De 11e van de 11e 2011, de dag van de Koreaanse keizersnede en de eerste knotsgekke carnavalskrakers, maar ook van de duurzaamheid. En daar besteden we zometeen gepaste aandacht aan. Andere onderwerpen? Het aantal maagverkleinende operaties in Nederland... is de afgelopen jaren enorm toegenomen. In 2008 werd nog 8,5 miljoen euro uitgegeven aan deze operaties. En volgens de Nederlandse zorgautoriteit is er vorig jaar... 30,5 miljoen euro uitgegeven aan operaties tegen extreem overgewicht. Een verviervoudiging. Dat is nieuws uit Sembla vandaag en dadelijk meer hierover. Wat je rijdt, ben je zelf. De titel van een onderzoek over auto's en hun bezitters. Wim Oude komt zo aan mij vertellen wie ik ben. En de Nederlandse kunstenaar Nico Vrieling... begon in een gevangenis op Bali een heel bijzonder project. Het lot van veroordeelden draagelijk maken... door dus ze actief bezig te laten zijn met kunst. Hij is zo mijn gast. Kijken terwijl u luistert, geen kunst. Surf naar gids.fm. Groen willen doen, maar het niet kunnen. Omdat er geen geld is of de mankracht ontbreekt. Duurzame initiatieven zijn soms lastig van de grond te krijgen... terwijl de animo er zeker is... Vanaf vandaag, op de Dag van de Duurzaamheid... is het een stuk gemakkelijker om briljante ideeën ook echt waar te maken. Met behulp van de Ideale Kompas namelijk. Dat is een initiatief van de organisatie Green Wish. Renske van Noordwijk is daar directeur van. Mevrouw van Noordwijk, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is dat, die Ideale Kompas? Het is een soort digitale ontmoetingsplaats... voor mensen met een goed idee. Een idee waar de samenleving beter van wordt. Die op zoek zijn naar geld, of naar hulp, of naar advies... Want dat is er namelijk allemaal wel, alleen het is heel erg moeilijk te vinden. Ik ben op zoek naar geld, voor een bijzonder doel, of voor een bijzondere wens. En wat doe ik dan? Je vult je initiatief in op de website www.idealekompas.nl en dan beantwoord je een aantal vragen. Je toetst allemaal trefwoorden aan en aanbieders hebben dat ook gedaan. En als je veel dezelfde trefwoorden hebt ingevuld, dan vind je elkaar bovenaan... met een viersterrenmatch of een driesterrenmatch of... Uh... En dan uh, kun je vervolgens contact op gaan nemen. Dat is nog geen garantie op succes. Maar je weet in ieder geval, we vinden hetzelfde belangrijk. Noemt u eens het voorbeelden van ideeën die er al zo voorbij komen? Nou, er staan er nu al een heleboel op. En er zijn er nog veel meer. Bijvoorbeeld, uh, het varieert van, van, van, een, van een boerderij op de dak van een uh, groot kantoor... tot uh, uh, duurzame kinderopvang. Tot, uh, nou, de, de, de, de voorbeelden zijn eindeloos. En het moet wel duurzaam zijn? Ja, maar duurzaamheid in de brede zin van het woord. Dus uh, het gaat ook over eenzaamheidbestrijding of uh, projecten in het onderwijs, of nou, gezondheidszorg, obesitas, wat net voorbij kwam. Enig idee hoeveel ideeën er verloren gaan door een gebrek aan geld of mensen? Nou, dat is nooit onderzocht. Maar één ding is zeker, alleen een heel klein deel redt het tot uitvoering. En dat is hartstikke jammer. En dat geld kan er niet ergens anders vandaan komen. Ik denk bijvoorbeeld aan, nou dat is een hele raar gedachte in deze moderne tijd, Den Haag. Uh, nou ja, kijk, dat is eigenlijk een beetje een, uh, een gesloten deur op dit moment. Uh, en daarom is het heel erg belangrijk dat we ook andere bronnen van financiering blootleggen. Subsidies zijn uh, eigenlijk, dat is bijna een vies woord. Maar het leuke van het feit dat dat nu is afgesloten... is dat er allerlei nieuwe vormen van financiering het levenslicht zien crowdfunding, particulieren die met hun geld maatschappelijk verschil willen maken. Die gewoon uh, hun geld willen stoppen in leuke initiatieven. Is dit een noodkreet richting Den Haag? Nee, dat is het niet. Het, um, eigenlijk is het gewoon een aanvulling. De samenleving moet het steeds meer zelf doen. En dit is een hulpmiddel om die samenleving dat te kunnen laten doen. Mensen kunnen toch ook een advertentie zetten als ze een idee hebben en daar geld voor willen? Ja, dat kan. Maar dit is een veel snellere weg. Ja dan hebben partijen elkaar gevonden via dat kompas... en wordt het idee dan ook echt uitgevoerd, denkt u? Nou, een belangrijk deel daarvan wel. Het gaat niet alleen over geld... Uh, we krijgen vaak mensen, ook bij Greenwich, die zeggen... ja, ik heb nog uh, één ton nodig en een bestuurslid en dan kan ik aan de slag. En als je dan goed gaat zitten, dan blijkt dat er uh, vaak nog veel meer stappen zijn... tussen idee en uitvoering. En dat is ook wat het ideale kompas wil stimuleren. Dat mensen hulp kunnen vinden bij het goed helder krijgen... wat wil je nou precies... En uh, hoe kom je daar? En dan zie je vaak dat die financieringsvraag verandert. Waar ze eerst nog één ton nodig hadden... hebben ze daarna eigenlijk veel minder nodig... omdat ze op de hulp op een andere manier kunnen organiseren. Dus het is geen garantie voor succes? Het is geen garantie voor succes, want daar zijn veel factoren van afhankelijk. Uiteindelijk vooral de initiatiefnemer zelf. Heb je het lef, heb je het doorzettingsvermogen, heb je het uithoudingsvermogen? Maar het helpt wel... Moeten er ook een bepaald aantal ideeën per jaar worden gerealiseerd? Is er een kritische grens met andere woorden? Nee, er is geen kritische grens. Maar het is wel leuk dat we kunnen zien uh, hoeveel matches er ontstaan. Dus we kunnen wel zien hoeveel uh, uh, uh, mensen financiering hebben gevonden bijvoorbeeld. En hoeveel mensen uh, uh, hulp hebben gevonden. U kunt het ook blijven volgen. U kunt ook uh, zien of het uh, na verloop van tijd dan een succes wordt of niet. Ja, en dat vinden we ook belangrijk, want we willen ook kijken... eigenlijk willen we met het ideale kompas er ook voor gaan zorgen dat we die maatschappelijke initiatieven uh, in zijn algemeenheid... Be uh, beter financieren en beter van de grond krijgen. Dus we gaan ook spelen met die gegevens. We gaan er ook voor zorgen. We kunnen bijvoorbeeld ook zien dat er uh, initiatieven... in een bepaalde hoek bijna geen financiering vinden. Nou, dan kunnen ja. we daar dus iets aan gaan doen. Henske van Noordwijk. Nou, succes ermee. Zij is directeur van Greenwich en uh, zij bedacht het ideale kompas. Dat is te vinden op internet. Heel makkelijk. Wat? We staan er dus 11 uur 11 op de 11 van de 11e. De Dag van de Duurzaamheid, ook in de wijk Vollenhoven en Zeist. En vooral op de basisschool Op Dreef. De afgelopen weken zijn de kinderen van groep 7 en 8 daar bezig geweest met het project Energieke Scholen. En dat is een landelijke campagne om schoolgebouwen energiezuiniger en ook gezonder te maken. Joost wil een hofverslag geven: wat moesten de kinderen daarvoor doen? Nou, in De afgelopen weken hebben ze met allerlei praatjes gemeten... Uh, of de lucht gezond was in hun schoollokalen, of het dan niet te warm was, of de verwarming misschien wel uit mocht. Uh, of er dus ook elektriciteit te veel werd gebruikt en of ze energie konden besparen. Ik heb daar met een paar kinderen over gesproken en die hebben me uitgelegd hoe ze dat hebben gedaan. Met welk onderdeel ben jij bezig geweest? Wij waren bezig met vieze geurtjes. Vieze geurtjes? Ja. <laughs> ja. Wat voor vieze geurtjes heb je allemaal geroken hier op school? Ja, dat is wel... nee. Bijvoorbeeld omdat die veel auto's rijden, als we de deur of ramen openmaken, kan de CO2 in binnenkomen. Uh -huh. en dat is slecht voor de kinderen en dan kan je, je niet concentreren. Je kan hoofdpijn van krijgen, duf worden. Heb je dat zelf ook gemerkt? Nee, niet echt. Ik zit wel vlak bij de raam, maar nooit gewerkt. Dit gaat over ziek van slechte lucht. Ja. Er staat een apparaatje op, van, op, een, op een tekening. Wat is dat voor een apparaatje? Bijvoorbeeld als je astma hebt. Zijn er uh, kinderen in de klas die astma hebben? Niet alleen in ons klas Nathan en Ismaël, maar ook onze uh, juffrouw, juf Chanel. Nou, niet echt astma, maar wel astmatische bronchitis als kind gehad. maar wel gevoelig ervoor, ja. Ja, en merk je het zelf ook uh, eigenlijk tijdens het lesgeven, waar de, waar de kinderen het over hebben? Ja, nou, ik merk het vooral bij gym als er veel deodorant gespoten is. <lacht> dan krijg ik het heel benauwd van. Oké. Okay. Ja. We hebben meer kinderen last van bij ons, hè? Ja. Ja, dat het op de longen slaat. Dus gooien we gauw ramen open en dan zien ze ook hoe belangrijk het is om frisse lucht in te ademen. Hm. Vinden jullie het nou hier nu warm? Ik vind het heel warm hier. Ja? Staat die verwarming aan eigenlijk? Zullen we even testen? Hij staat wel aan. Er staan geen ramen open hier. Nee. Ik, ik zou hier zo in slaap vallen... Ja, ik eigenlijk ook. Maar we hebben een meter, hè? We hebben daar een meter. Of ja. het goed is, nu is hij even uit het stopcontact gehaald. Maar ja. hij was groen. Ja, als, we, als, er veel CO2, als er veel CO2 is, is het rood. Als het gemiddeld is, is het oranje. En als, het groen, en als er, ba als er weinig, heel weinig CO2 is, dan is het groen. Toen we binnenkwamen, ik... was hij groen, zei jij? Ja, hij was eerst groen. Laat over een paar minuten werd hij toen oranje. Ja, was hij toch oranje? Hij nou, oranje. dan is het inderdaad ja, hij te benauwd. Ja, alleen wat nu makkelijker is, voorheen als ik twee ramen open had... werd er toch wel gemopperd van, juf, we krijgen het koud en we willen de ramen dicht. Dat zeggen ze nu eigenlijk niet zo gauw meer. Want ze weten dat het gezond is, frisse lucht. Zegt juf Chanel van groep 7, die dus last heeft van de deodorant... die kinderen gebruiken naar de gymles. Je heet juf Chanel en je hebt last van deodorant. Uh, ja. Nou goed, de directeur Jean Lamaison was wel blij hoor trouwens dat de kinderen deodorant de gebruiken na die les. Maar hij gaf wel toe dat dat nogal kwistig gebeurt. Dus dat, dat gebruiken ze veel te veel. Het was nogal warm in het lokaal waar jij met die kinderen was. Hoe, hoe was dat in de rest van de school? Ja, het is overal warm. In veel scholen is het warm. Ik kan me dat ook nog van mezelf herinneren. Altijd warm. Grote ramen ook. En uh, ik ben dus ook met Jean Lamazon, de directeur, even door de school heen gelopen. En hij wist trouwens nog wel waar enige energiewinst te behalen is. Het is een hele lichte school. Hè? Er is ja. een, We hebben uh, heel veel. Natuurlijk licht. Ja, maar ik heel zie veel zonlicht. Oh, je hebt nu eventjes de lampen uitgedaan. Ja. ja. ja. net stonden ze aan. Ja, maar dat, dat komt omdat wij uh, te horen hebben gekregen. dat uh, als je bij wijze van spreken vijf keer de lamp aan- en uit doet dat het meer energie kost als dat je energiezuinige TL-buizen, zoals deze, gewoon permanent laat branden. Mm -hmm. Kijk, als je op deze plek staat, heb je de verlichting waar je op kan besparen, de verwarming in de, verband met de er staat, er staat een radiator Er door de hele ja. de gang heen, hè? Ja, ja. De helft kan uit, bij wijze van spreken. Daarnaast is het zo, als je kijkt hier, overal hangen klokken, want kinderen moeten weten hoe laat het is, mm -hmm. maar die klokken die werken altijd op batterijtjes. Ja. Als je daar nu gewoon hergebruik oplaadbare batterijen voor gebruikt... dan scheelt het al enorm veel vervuiling. En kinderen met toiletpapier. Ja? Ook, ook toiletpapier is papier. Papier kost bomen. Als kinderen zo'n ding om de nek hebben... en ja, maar, want als, kinderen, gaan, als kinderen naar de wc gaan, dan krijgen ze een ketting om. Een prachtige ketting met allemaal kleurtjes. En dan ja. wordt daar een closetrol aan gehangen. Ja, ja, ja En zodat ze echt op. ook verantwoordelijk zijn voor dat ding wat ze om hun nek hebben. Als je dat gewoon in de toilet hangt... Ja, dan is het... Gebruik wordt alweer heel anders. Ja. Dus het is een stukje een verantwoordelijkheid die je heel dicht bij de kinderen brengt. Ja, want kinderen doen hele creatieve dingen met uh, wc-papier. <laughs> Kunnen we zien aan het plafond, hè? Ja, ja. Een soort papier-maché. Een soort papier, -maché. papier -maché hebben ze ja. dan tegen het plafond gegooid. Ja, maar die, dan begint er één en dan is het gewoon... Dan moet je daar wel aandacht aan besteden. Maar ja. aan de andere kant... Uh, ja, het hoort ook een beetje bij hun creatieve uitingen, zeg maar. De directeur Jean Lamaison. De kinderen van groep 7 en 8 die hebben dus de afgelopen weken... juist allemaal van die testjes gedaan... om zich bewust te worden van manieren om energie te besparen. En wat gaan ze nou uiteindelijk met de resultaten... van dit bescheiden onderzoek doen? Nou, Op, op dit moment zelf uh, zijn ze op school hun resultaten aan het uh, presenteren... aan de wethouder van Milieu in zeist ah. en uh, ze moeten daarbij aangeven wat de school al goed doet en wat ze niet goed doen de zogenaamde tips en tops en uh, aan mij vertelden ze al een paar van die tips en tops we knutselen heel vaak en dan uh, hebben we heel veel en knutselwerk is dus geven al stof af dus dat we met een stof een doekje een mm -hmm. doekje achter de verwarming en vensterbanken ja. twee keer per week heen gaan dat is de tip dat Bevers? is de tip oké okay. Maar een top hebben we nog niet. Onze tip voor de school en voor de klas is dat we, dat we stickers of uh, plaatjes laten zien, of dat we de licht moeten uitdoen bij de wc mm -hmm. en dat de wc lichten ook uit moeten als, uh, als niemand er is of niemand het gebruikt meer. Okay. Dat, en onze top is dat, omdat uh, we altijd als we naar buiten gaan een half uurtje lang, dan uh, dat altijd de klas uh, heel vaak de lichten uit zijn. En die tips die, die kinderen geven, dat zijn dan eigenlijk hele kleine besparingen, kleine aanpassingen in het systeem. Maar als je dat nou wat groter bekijkt, kan de school dan meer doen? Denk ja, ik denk aan zou... zonne-energie. Ja, dat, zal, dat zou de directeur ook wel willen. Maar hij moet ook kijken van waar geef ik mijn geld dan uit? En dan zegt hij toch van ik kies liever voor het onderwijs dan voor het milieu. En wat hebben we hier? We hebben weer uh, enkelglas. Ja, glas? Ja, ja, dat is 40 jaar oude school. Hè? En dan, uh, dan kun je natuurlijk op een gegeven moment besluiten om dubbel glas te nemen. Maar we zijn eigenlijk wel een beetje geschrokken van de prijs die aan hangt. Voor dat geld kun je ook heel andere dingen doen... die eigenlijk meer direct de kinderen ten goede komen. Dus het inrichten van de ruimtes, zeg maar kindvriendelijk... werkplekken maken dat kinderen zelfstandig kunnen werken... past meer in deze tijd. Dubbel glas is eigenlijk denk ik zoiets van... het zou niet gek zijn als je daar een sponsor voor zou hebben. Dat is hetzelfde als zonnepanelen in deze tijd is het toch helemaal niet raar als je op een schooldak, wat een plat dak is, zonnepanelen hebt... dat je een deel van je energie zelf, zeg maar, uh, verzorgt. Want ook daarmee laat je zien dat je ja, toch helemaal milieubewust bezig bent. Directeur van de school op Dreef, een basisschool in de wijk Vollehoven in Zeist... Ja. waar Joost Hilgenhoff wekelijks verslag van doet. Joost, graag tot volgende week. Tot volgende week. Step into my dream She said It's not where I belong And so I wrote another song For my Don't give up on me van The Hype. Vier vrolijke Nederlandse jongens die aanstekelijke muziek maken. De Gets.fm Bali-Nine ringleader Miran Sukumaran has lost his final appeal against the death penalty. The verdict coming two months after fellow drug smuggler Andrew Chan lost his final bid. The pair are now the only members of the Bali 9 still facing the death sentence over their role in a 2005 plot to smuggle more than 8 kilograms of heroin out of Indonesia. Het journal in Australië juli dit jaar. Negen Australische drugscouriers, bekend als de Bali 9, werden in 2005 op Bali opgepakt met 8 kilo heroïne. Zeven kregen celstraf en tegen twee werden doodvonnis uitgesproken. En een van die twee is Majoran Sukumaran. En samen met de Nederlandse kunstenaar Nico Vrielink... begon hij in de Balinese gevangenis waar hij zit met een bijzonder project. Het lot van de gevangenen draaglijker maken... door ze actief bezig te laten zijn met kunst. Dat laatste doet Nico Vrielink. Hij woont en werkt namelijk op Bali, is even in Nederland, zit nu hier. Meneer ja. Vrielink, goedemorgen. Goedemorgen. Ongeveer een jaar geleden bent u begonnen met het lesgeven, schilderlesgeven... onder andere in de gevangenen... De gevangenis van Bali. En dat was op verzoek van deze majoran die ik noemde. een van de Tadok-veroordeelden. Hoe kwam u met, hen in contact, met hem in contact? Nou, er waren in Bali een aantal kinderen betrokken met drugsgebruik. En een paar van die kinderen waren van vrienden van ons. En die bezochten wij. En op een of andere manier, je hebt internet in de gevangenis. En iedereen heeft een Blackberry. Uh, ja, dat keertje... is allemaal mogelijk in een Als je er een beetje voor betaalt, is dat allemaal mogelijk. Ja. Ja, corruptie. Ja, ja precies. Ja. Alom, nog steeds. En toen? Um, op een gegeven manier is hij uh, erachter gekomen dat ik uh, schilder was. Uh, het is mijn klein wereldje, er wordt veel verteld. Uh, en hij is naar mij toegekomen en uh, we hebben het een en ander besproken. En ik heb toen inderdaad heel snel besloten om uh, samen met hem een project uh, op te zetten. Was hij toen al bezig met schilderen? Ja, hij was al bezig. Hij had het einde al aardig voor elkaar al. Um, hij had een schildersklas. Uh, hij was een klein beetje aan het zeefdrukken al. In de gevangenis? Uh, in de gevangenis, ja. Maar de zeefdrukapparaten dat uh, was een, een stuk. Dus uh, het hield al op. Uh, er was een tekort aan geld. En uh, vele van zijn uh, medegevangenen die liepen weer weg... omdat er niks te doen was. Is hij kunstenaar of deed hij het uit eigen wil? Of was er iemand die hem inspireerde? Hoe ging dat dan? Hij, uh, heeft, uh, dit uh, is hier begonnen doordat hij natuurlijk uh, ja, erg verveeld is. Er is niks te doen nee. natuurlijk in de gevangenis. Er is wel een bibliotheek. Er komen mensen op bezoek. Uh, en dat is een beetje alles. Dus om een beetje inhoud te geven aan zijn leven daar... en dat kan er nog een heel lang zijn... maar dat kan evengoed uh, morgen eindigen, want hij heeft doodstraf... En wil hij toch een beetje zin geven in dat wat hij doet. En dat. u zei meteen ja. ja. Ja. Nou bent u een internationaal gevierd kunstenaar. Ja. Portretten en naakten die u maakt van uw muzen. Mm -hmm. En vrouw Jean, ja. die vindt een gretig aftrek. Ja, behoorlijk. Die worden ongelooflijk verkocht. Uh, waarom wilt u meedoen aan zo'n onbetaald project dan, neem ik aan? Ja. Ja, het is uiteraard het is onbetaald. Ja. En, uh, in het begin uh, kwam dat ook allemaal van mijn portemonnee en niet van uh, iemand anders. Uh, dat kwam later pas. Uh, maar um, ja, het is een stukje menselijkheid natuurlijk wat belangrijk is. Uh, je wilt uh, niet alleen je buurman, maar andere mensen... die er niet voor kunnen kiezen om, om naar buiten te gaan... Om een beetje inhoud te geven in hun leven. Dat ze niet de hele dag moeten denken aan de gevangenis. Aan de kogel die misschien wel komt voor Majoran. Um, hij wil een paar uur per dag wil hij gewoon nergens aan denken. En hoeveel mensen doen er nu mee in de gevangenis? In totaal zo ongeveer een vijftigtal. Uh, uh, verdeeld over uh, verschillende workshops. Het niet licht... alleen schilderen? Nee, we, buiten dat doen wij ook uh, uh, juwelen maken, zilver. Um, sculptuur en uh, t-shirts maken en we zijn pas begonnen ook met een uh, computercursus uh, dus het wordt steeds omvangrijker. En hoe reageren de Indonesische autoriteiten? Um, het viel me ontzettend mee. Uh, de gevangenisdirecteur uh, was laaiend enthousiast. Waarom dan? Um, het, ge het geeft een... Uh, de druk is er een beetje vanaf van, van de ketel op die manier. geeft rust in de gevangenis? Het geeft heel veel rust in de gevangenis. ze zitten die, krijgt, die gevangenen verdurend met elkaar in de clinch... en dan op dit moment, deze manier leren ze elkaar beter kennen en waarderen. Deze groepen wel. Um, er zijn, op Bali zijn, uh, is de gevangenis gebouwd voor 350 mensen... maar er zitten 1100 gevangenen. Het is toch een beetje krap. Ja. Um, maar zo'n kern die van 50 mensen... die straal iets uit, ze hebben iets... Zijn angst over zichzelf, ja. Iets vrij digs. En uh, heel veel andere mensen komen bij ons in de klaslokalen... om even die sfeer op te proeven. Het is dus ook de enigste plek in de hele gevangenis... waar mannen en vrouwen samen kunnen komen. En kunnen ze er wat van? Behoorlijk, ja. ja? Het verbaast me enorm, yes. ja. En Majoran zelf? Hij maakt hele kleurrijke portretten. Uh, in het begin was dat allemaal ook zoeken natuurlijk. Uh, maar ik heb hem uh, aardig bij kunnen sturen. En hij is een van de best verkopende kunstenaars op dit moment. Is dit een portret van hem wat, die we nu zien op de, de site? Uh, ja, de dat is, ja, dat is een uh, groot portret, van 1,60 meter hoog. Uh, dik in de verf en uh, vet in de kleuren. Uh, en en lijkt... eigenlijk zijn dat zelfportretten die hij maakt. Een punkkapsel zie ik, of niet? Nou, het zijn uh, de hersenen die eruit spotten bijna. Het zijn geen nee. haar. Het nee. is misschien wel wat hem later kan overkomen ook. En ongelooflijk veel make-up rond zijn ogen... maar dat is gewoon vanwege het <laughs> feit dat hij zo schildert. Ja, hij begint altijd met de ogen wat, die heel realistisch zijn. En de rest is bijna abstract, ja. Nou, wilt u het succes van dit project uitbreiden... naar andere Indonesische gevangenissen? Ja. En uh, daarom is de stichting Art from Prison in het leven geroepen. Het is de bedoeling dat het werk van de gevangenen verkocht wordt om van die opbrengst dan weer materialen te kunnen kopen. Maar u heeft ook kunstenaars nodig... die net als u gevangenen gaan scholen. Ja. En waar haalt u die vandaan dan? Dat begint allereerst nu met uh, vrienden, uh, collega's van mij. Uh, ik heb ook een aantal uh, collega's uh, op Bali wonen... Uh, die, die ook meedoen uh, in Nederland, in België. Het is nog pas gaande, uh, maar ik denk een hoop via de website... die eraan gaat komen, dat het meer wereldwijd... Uh, een aantal kunstenaars uh, oplevert die, uh, die we er kunnen inzetten... Uh, Denkt u dan bijvoorbeeld ook meteen aan jonge kunstenaars... Die, die, die nog een beetje vooruit moeten komen in de wereld van de kunst? Nou, niet zozeer uh, studentjes die, uh, die net afgestudeerd zijn. Maar, maar ook, ik denk dat het heel belangrijk zal zijn... dat je niet alleen uh, gaat schilderen hè, maar dat je ook enorme sociale vaardigheden hebt. Tuurlijk. Dat je niet te bang, bang bent. Uh, dat, uh, dat gebeurt wel als er iemand vermoord is... Dat heb ik al een paar keer mee, meegemaakt. Maar je bent lekker langer, dus ik pak ik een uur, uh, niet gauw aan. Ik ben gemiddeld een halve meter langer dan in <laughs> Ja, ja. <laughs> Dat zou wel opvallen. En dat werk, wat de, wat de heren... Zijn dat allemaal heren in die gevangenis? Uh, nee, bij mij in de klas, bedoel je, waar ja? ik les geef. Ja, dat ja? zijn uh, ongeveer de helft uh, vrouwen. Oké, okay, dat werk wat de dames en heren maken, daar, wordt dat goed verkocht? Is ik, daar belangstelling voor? Ik denk zo bij iedere... Iedere expositie of veiling die je doet, ik denk dat drie kwart wordt verkocht iedere keer. Dat is veel. Dat is heel veel. En dan heeft u ook nog geld doordat uh, andere kunstenaars hun werken beschikbaar stellen? Ja. Dat ja. loopt goed? Dat is nog in een beginstadium. Uh, we hebben al een hoop, hele hoop toestemmingen. Tot en met een, uh, een, een bekende Amerikaanse kunstenaar uh, Ashley Bickerton... Hij is goede vriend van Damien Hurst bijvoorbeeld. Ja, ja. En Damien Hurst was een jaar geleden nog drie maanden op bezoek bij hem op Bali. Dus uh, ik denk een hoop middels dit soort uh, mensen om een heel breed publiek, kunstenaarspubliek, te trekken. En dat we dan allemaal samen kunnen werken voor dit project. En dat wilt u doen via een website om die, die kunst aan de man te brengen of aan de vrouw te brengen. Precies. En daar uh, wordt een soort webwinkel van gemaakt, maar die is ja. er nog niet, hè? Nee, er is dus wel iets uh, aantoonbaars op Facebook. Ja. Een Facebook page, The Art from Prison. Ja. En uh, dat wordt al goed bezocht, natuurlijk. Nou... Maar Joran zelf, hoe staat het daarmee? Want op het moment dat hij hoorde dat hij te dood veroordeeld kreeg... was het toen niet afgelopen met de kunst? Ik moet zeggen, toen ik de, het begin hoorde... van uh, de reportage van de Australische radio of tv... ik kreeg weer de kriebels over mijn lijf, het, uh, de kippenvel. Um, hij heeft het heel moeilijk gehad, ja. Vreselijk moeilijk. Maar er is geen andere manier dan vooruitkijken. Er is geen verleden meer. Uh, je kijkt... Je hoopt op het beste. In dit geval van uh, Majoran uh, is het ook een politiek gevecht... tussen Australië en Indonesië. Wat misschien wel in zijn voordeel kan lopen. Dus hij kan nog een beetje hoop koesteren. Een beetje hoop is er zeker nog wel, ja. Nou, wie, wie meer wil weten over het project... de Art from Prison die kan terecht op Facebook. En dan zoeken naar Art from Prison... En wie het zinnenprikkelende werk van Nico Vrielink wil zien, dat kan. Op 18 november wordt er een expositie van u geopend. Ja, klopt. Uh, vandaar dat u ook hier bent. In het Van Abbehuis in Eindhoven. Ja, ik precies. veel succes toe wensen. Dankjewel. je wel. Dank je, wel. je bent wat je rijdt. Onze automedewerker doet dadelijk aan profiling. Maagverkleining? Helpt het echt of is dat een schijnoplossing? Nu de hoofdpunten van het nieuws met Liesel Thomassen. Radio 1. Het NOS-journaal. Rabotopman Brugging vindt dat de Nederlandse bank te laat was met het ingrijpen bij Fortis. Voor de parlementaire enquêtecommissie noemde hij het gedrag van bankpresident Welling onbegrijpelijk. De Rabobank zag dat veel Fortis spaarders hun geld overhevelden naar de Rabobank. En dat was voor Brugging het teken dat het publiek Fortis niet langer vertrouwde en dat er een bankrun bezig was. Maar de Nederlandse bank wilde er volgens Brugging niets aan doen. In Winschoten heeft de politie 18 verdachten aangehouden voor tientallen brandstichtingen in onder meer een school, een voormalig museum en een gemaal. Een deel van de verdachten heeft bekend, ze zouden zich hebben verveeld en daarom brandjes hebben gesticht. En minister De Jager zegt dat de kosten van terugkeer naar de gulden enorm zijn. Hij ziet niets in het onderzoek dat de PVV wil laten doen... naar afschaffing van de euro en terugkeer naar de gulden. Volgens De Jager zijn de lage inflatie en de geringe werkloosheid... mede aan de euro te danken. En dat is nieuws op dit moment. ANWB-verkeersinformatie. Ah, In het zuiden van Limburg loopt het vast op de A2 vanuit Luik naar Maastricht. Tussen IJsden en Maastricht-Randwijk staat 2 kilometer. En op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. Tussen Spijkenisse en Knopbert Benelux 2 kilometer door een ongeluk. De linker reis ook eens dicht. Dit is de gids.fm. Met Felix Burders, De tijdgeest. Simone Wijmans blogt over sociale media en internet. Straks de webwereld van comedian Howard Komproe. Hij komt binnenkort met zijn eigen comedy-app. Eerst een app die de files moet verminderen. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met 195 kilometer file. En dat is vrij normaal voor het tijdstip. In de regio Amsterdam zijn veel ongelukken gebeurd. De dagelijkse filemeldingen op Radio 1. Er wordt door de overheid van alles geprobeerd om die files tegen te gaan... Het laatste nieuwtje, de Filewekker-app voor iPhone- en Android-telefoons. Een initiatief van het taskforce Ontspits. Dat is een samenwerkingsverband van overheid en bedrijfsleven in de regio Amsterdam. Vertelt programmamanager Maarten Wolthuis. Het belangrijkste doel is uh, dat we uh, ervoor zorgen dat het in de regio Amsterdam... Uh, op de wegen eigenlijk bijna altijd herfstvakantie lijkt. Het, uh, het, het herfstvakantie-effect uh, noemen we dat wel. En daar werken we met de overheid en bedrijfsleven heel hard aan samen... om dat uh, te bereiken door het verminderen van de files. Doel van deze taskforce is 5% minder autokilometers in de spits... rondom Amsterdam per eind 2012. En deze Filewerker-app, die trouwens in heel Nederland gebruikt kan worden... moet daar een bijdrage aan leveren. De Filewerker-app werkt heel eenvoudig. Je downloadt hem gratis uh, in de App Store of, uh, of in de Android-market... afhankelijk van je, van je toestel. Je voert je eigen vaste traject in... Bijvoorbeeld je woont in Hilversum en je werkt in Amsterdam. Dan voer je dat traject in. Je geeft aan hoeveel vertraging je op dat traject acceptabel vindt. Dat kan nul minuten zijn, geen file of tien minuten of net iets meer. Op het moment dat, dat op die route inderdaad er nul minuten vertraging is... krijg jij een signaal en springt jouw stoplicht van de app op groen. Uh, en dat, signaal, dat, dat geluid van dat signaal kun je ook nog uh, zelf kiezen. Bijvoorbeeld een uh, grommende Ferrari of een uh, pruttelende Citroën. En dan ben je dus eigenlijk klaar. Je kan je toestel wegleggen. Je kan uh, lekker even ongestoord gaan werken thuis. Je kan je uh, collega's nog een, uh, een mailtje sturen via je telefoon... Dat, uh, dat het echt even zinvoller is om nu uh, nog even thuis door te werken. Je legt je telefoon weg en gaat lekker uh, de dingen doen die, uh, ja, die uh, zin hebben in plaats van in de file te staan. Voor de situatie op de weg gaan we naar Annemarie. Goedemorgen, Eva. Nou, het valt wel redelijk... We lijken in Nederland om te komen in de file informatie op radio, tv en internet. Maar volgens Maarten Wolthuis voegt de filewekker... wel degelijk iets toe aan het huidige aanbod. Nou, dit is echt de enige app die jou zelf een signaal geeft... op het moment dat jouw persoonlijke route filevrij is. Uh, hè, dus, dus kun je ongestoord uh, werken of andere dingen doen... en hoef je niet steeds internet te checken of op te letten wat, uh, wat de file, uh, fileberichten op de radio zeggen. Bij alle andere oplossingen moet je dat eigenlijk regelmatig wel zelf gaan checken. En nu komt de app gewoon naar je toe. En aangezien hij ook uh, hij staat in de top 10 van uh, gedownloaden gratis apps. Dus uh, dat het wat toevoegt uh, is me daarmee uh, wel bewezen. Tijdgeest, de webwereld van Howard Komproen. Uh, ik zit veel uren achter de computer. Ik weet het niet precies een uren samen te vatten, maar ik denk per dag twee, drie uur minstens. Ik heb uh, 1700 volgers op Twitter en bij Facebook zit ik aan de max van 5000. Aan de max? Je kan er niks meer bij krijgen? Nee, maar daarom gaan we binnenkort een fanpage openen, want dan is het ongelimiteerd. Ik heb gekeken natuurlijk wat jij allemaal op Facebook te melden hebt. Veel over muziek. Ja, ja, ja ik hou heel veel van muziek. En, uh, en Facebook is heel erg compatible met YouTube, dus dat is te gek. En uh, ik heb een cd af. En in de aanloop daarnaartoe en alles wat er omheen gaat gebeuren... ben ik veel met muziek bezig. Maar ook gewoon omdat ik een freak ben als het daarop, uh, daarop aan Een freak? Een freak, ja. Echt, echt, ik vind Vertel. Het niet. Nou, op YouTube kan je namelijk hele mooie dingen vinden. Tuurlijk kan je gewoon op zoek gaan naar de standaard videoclip. Maar als je even wat tijd investeert en je gaat echt zoeken dingen in de crates, net als vroeger dat je gewoon door een platenbak ging met je vingers, maar dat doe je nu nog virtueel door beelden, dan kan je echt prachtige filmpjes vinden. Maar noem eens iets wat jij in de afgelopen weken hebt ontdekt waarvan je echt dacht, nou dit is helemaal te gek. Nou wat ik ontdekt heb op YouTube is bijvoorbeeld de uh, Soul Train Award tribute voor Anita Baker, waarbij een hele groep jonge zangeressen haar liedjes zingen, terwijl zij in de zaal zit te kijken en echt tot tranen toe geroerd is. Prachtig, dat is echt prachtig. Ja, zo zijn er wel verschillende dingen die ik check. Je hebt ook een eigen comedy-app. Ja, er komt een comedy-app aan, ja. Uh, nou, dat, wordt een, uh, dat wordt een medium waarbij ik het publiek... Uh, heel veel exclusief materiaal voor de kiezen uh, geef. En uh, wat, je, wat je eigenlijk doet, is je bouwt een kleine community... met de mensen die je volgen. En uh, wat, wat handig voor hun is, is dat ze op één centrale plek alles wat er te melden is, kunnen vinden. Nu moet je vaak nog heel fragmentarisch... moet je eens daar zoeken, daar zoeken, daar zoeken. En nu, pas, boom, in de app vind je alles wat je wil weten. Jij dacht, ik wil gewoon graag een eigen app. Deels. Maar aan de andere kant ben ik ook gewoon benaderd door die jongen... die dat ontwikkeld heeft. Van, uh, hij vond het raar dat weinig Nederlandse artiesten een app hebben. Dat heeft ermee te maken dat het kostbaar is en ons benzinig. Het maakt niet uit waar je ouders vandaan komen. En, uh, wat kost dat dan? Ja, Eigen app ontwikkelen kost echt tienduizenden euro's. En ja, dat is gewoon heel veel geld, weet je. Maar, maar wat er nu gebeurd is, is dat er een soort paraplu-brand gemaakt is... waaronder de verschillende comedians uh, hun eigen dingetje kunnen hangen. Uh, je luistert veel naar muziek, ook naar je eigen muziek, want je hebt een nieuwe cd uit. Ik heb inderdaad een cd uit. Ik ben al mijn hele leven lang uh, grote muziek. Fanaat. En in de jaren negentig, toen ik net begon met uitgaan... toen had je de muziekstijl Swingbeat, New Jack Swing. En ik heb een aantal van die hits uit die tijd genomen en vertaald naar het Nederlands. Nieuwe beats laten maken. Artiesten erbij gehaald die wel echt kunnen zingen. Dan moet je denken aan Boris, Replay, CB Milton. Maar ook jong talent zoals Vet en Big Boy Caprice. En uh, met hun een cd gemaakt en uh, nou, die, is, die is sinds kort uit. En dus ook via mijn app in de, in de webshop te koop binnenkort. En die clip is ook online te zien. Ja, ik ga niet als een bezeten elke dag mijn eigen clip opzoeken. Maar soms vind ik het wel leuk om te zien wat er gebeurt met jouw aantal keer dat hij is bekeken. En dat is natuurlijk nooit genoeg. Maar dat is gewoon omdat je zelf trots bent. Ja, wil je me zien? Ik wil hem even zien, ja. Oké. Zo doen wij die hier. Terug in de tijd. Nee, hier. papier. Geel als een wat plezier, het naar mijn in dit is de rij van betalen voor je zaken, maar het maakt niet. Wie is de tijd voor de geld? This is how we do it. En dit is van uh, Montel Jordan en Howard Comprue. En de replay die maakte ervan. Uh, zo doen wij die tory. En de clip en alles uh, wat er nog verder is besproken vindt u terug op de website onder het kopje Tijdgeest. Deze muziek kent u, zo'n Zembla, zet u de televisie altijd harder. En vanavond gaat Zembla over dikke mensen en hun poging om af te vallen. Steeds vaker kiest men voor een maagverkleinende operatie in plaats van voor een dieet. Werkt dat nou echt of is dat een schijnoplossing? En wat kost het eigenlijk? Dat zocht Nicoline Herblot van Zembla uit. En ze is hier, goedemorgen Nicolien. Nemen het aantal maagverkleinende operaties zo toe dan... Ja, de Nederlandse zorgautoriteit heeft voor Zembla zitten rekenen. En daar is uitgekomen dat er dit jaar 30,5 miljoen bijna aan uitgegeven is. En dat is vier keer zoveel als drie jaar geleden. En wie betaalt dat? De verzekeraars, dus wij met z'n allen betalen dat. En, en mensen uit het vak verwachten dat alleen maar meer gaat worden de komende jaren. We worden steeds dikker. en In de uitzending legt professor Jaap Seidel, hoogleraar Voeding en Gezondheid, uit hoe dat komt. Hoe verleid je iemand tot het kopen van iets wat hij eigenlijk niet wil eten? Uh, nou, dat is door het laag prijs te geven, door grote porties... en door het enorm lekker te maken en verleidelijk. Met verpakkingen, maar ook met geuren enzovoorts. Zo'n groot station in Nederland tegenwoordig... waar je door 50 of 100 meter aan eettenten en drinktenten... Uh, je moet gaan bewegen. Einde van de dag, je gaat naar huis, je hebt al een beetje honger. Je moet nog een eind... Ja, dan ga je dus voor de bijl. He, dus dat is echt heel erg slim uh, bedacht. En daar wordt enorm veel geld aan verdiend. En dat is eigenlijk de reden waarom mensen zo langzamerhand steeds meer zijn gaan eten. En meer eten dan ze nodig hebben. Want steeds meer dikke mensen kiezen dus voor een maagverkleinende operatie. Een gastric bypass. Je hebt verschillende mensen gesproken die zo'n operatie hebben ondergaan. Werkt het ook? Nou, in het begin wel. Dan vliegen de kilo's eraf. Iemand ging van 150 naar 80 kilo. Maar... De resultaten van die operatie op lange termijn zijn dat je een kwart van je gewicht verliest. Dus van 160 kilo kom je dan uiteindelijk op 120 kilo. Valt dan tegen, denk Valt je? Valt tegen. Ja. En je kan wel het beter doen. Er zijn ook voorbeelden, ook bekende Nederlanders die het natuurlijk beter hebben gedaan. Maar dan moet je daarna heel streng zijn. Dan moet je eigenlijk levenslang op dieet, voldoende bewegen, niet te vet, niet te vaak eten, allemaal... Ja, een gewoon dieet dus dan Worden eigenlijk. mensen goed voorgelegd dan? Weten ze dat, uh, dat er maar een kwart eigenlijk weggaat... op het moment dat je je normaal gedraagt... zoals je je ook voor de operatie uh, gedroeg? Jawel, dat wordt verteld, maar de mensen denken toch altijd... en zeker omdat het in het begin zo snel gaat... van nou, het, het komt wel goed, ik word dun. Uh, ze hebben zelf natuurlijk altijd zoveel gegeten... dat ze vinden als ze eens in de week friet eten... dat dat al heel goed is... Um, dus ze realiseren zich, denk ik, ook niet altijd dat het er weer aan kan komen. Het wordt verteld, maar het komt niet altijd binnen, denk ik. Je moet dus gewoon je eetpatroon wijzigen en, de, ja. en bewegen. Ja, de meeste mensen snappen dat toch wel of niet? Nou, kennelijk niet, want er zijn toch mensen die na zo'n operatie ook weer aankomen. En uh, ziekenhuizen, maken die genoeg bekend hierover? Roepen die genoeg van jongens gewoon uh, na zo'n maagoperatie niet meer beginnen aan de patat, et cetera? Ja, ze vertellen het. Maar ja, het komt niet aan. En, um, Zou er meer voorlichting moeten zijn eigenlijk? Op dit punt? Strenger, ja, ja, denk het. Ja. En waarom wil men dan in die ziekenhuizen zo graag opereren? Uh, ziekenhuizen worden sinds een aantal jaar per verrichting betaald. Dus per operatie. En dat geeft een soort prikkel van hoe meer operaties je doet... hoe meer geld er binnenkomt in het ziekenhuis. En daar heb je ook uh, een navraag uh, gedaan aan oud-chirurg Heikens. Die vertelt erover in de uitzending. Want die ziekenhuizen zijn steeds meer commerciële bedrijven geworden. En die, ja, die promoten zich ook omdat ze willen concurreren toch met omliggende ziekenhuizen. En op die manier patiëntenstromen naar zich toe willen trekken. En dit is natuurlijk een booming business. En waarom kiezen dan zoveel mensen voor die operatie? Is dat mond-op-mond -mond reclame? Of hoe nee, er dat? wordt wel reclame voor gemaakt. In uh, een blad als De Metro heeft een advertentie gestaan... van het Lucas Andreas en de Obestas Bij liften van sommige ziekenhuizen. Het Zaans Medisch Centrum hangt een poster van... Uh, laat je opereren als je te dik bent. Het Slootvaartziekenhuis uit Amsterdam heeft de Tuschinski-bioscoop gehuurd. En live zo'n operatie uh, uitgezonden. Ja. Daar laten jullie fragmenten van Ja, daar mochten we bij zijn. Maar, maar reclame maken voor geneesmiddelen of voor operaties... dat mag toch helemaal niet in Nederland? Nee, zeker voor geneesmiddelen niet. Um, het... Maar als een arts bijvoorbeeld op televisie vertelt, um, cholesterol is slecht, doe er wat aan. Dat is dan een beetje altijd op zo'n snijvlak van mag dat wel en niet. Ja. En zo'n voorlichtingsbijeenkomst in, zo in dat Tuschinski, dat noemen ze zelf ook bij paard. Dat is patiëntenvoorlichting. Mensen het is gewoon ook, voorlichting. Het heet voorlichting, en ja. reclame. Ja, en dan mag het weer wel. Hoe moet het nou met al die dikke mensen? Het, het kost ook al veel geld als ze ziek worden, doordat ze te dik zijn. Dus dan is zo'n maagverkleinende operatie misschien wel een uitkomst. Ja, ze halen wel wat gezondheidswinst met die operatie. Want ook dat kwart afvallen geeft gezondheidswinst, maar... Uh, er wordt een beetje vergeten dat je ook op een andere manier die kilo's kwijt kan raken door gewoon af te vallen. Je hebt begeleidingsprogramma's met psycholoog, diëtist, fysiotherapie. Daar kunnen mensen ook heel veel van afvallen. Dat is ondanks uit Amerikaans onderzoek gebleken. Maar dat wordt nog heel weinig aangeboden in Nederland. En daar zouden we ons op moeten richten, vindt ook professor Seidel. Voor de mensen waar echt niks helpt en die ook niet meer geholpen kunnen worden... is operatie wel een alternatief. Maar het is echt topje van de IJsberg. Het topje van de ijsberg. We moeten echt voor oppassen dat uh, de sluizen niet opengaan... en dit een quick win en een quick fix wordt voor een hele grote groep van mensen... die eigenlijk met wat meer inspanningen en wat meer begeleiding... Uh, een veel beter resultaat op een andere manier zouden kunnen bereiken. En die gewone afvalprogramma's die al in Amerika dus lopen... met begeleiding en veel inspanning uh, voor de kandidaat... zijn die er in Nederland al een beetje, of niet? Een heel klein beetje, maar het zou wel wat meer kunnen zijn. Want het gekke is, nu natuurlijk mensen krijgen in het slootvaart... na hun operatie wel begeleiding van fysiotherapie, psycholoog enzovoort. Maar je kan het natuurlijk ook vooraf doen. En dan heb je misschien die operatie wel helemaal niet nodig. Zijn er voldoende diëtisten die mensen kunnen bijstaan? Uh, ja, maar er wordt wel uh, bezuinigd op uh, diëtisten, Dus dat is een probleem. Dankjewel. Nicolien Verblot. De uitzending van Zembla is vanavond te zien om tien voor half tien op Nederland 2. Volg de gids.fm en abonneer je op de nieuwsbrief ontvang de hoogtepunten iedere werkdag in je mailbox. Surf naar de gids.fm en meld je aan. Leraren rijden Renault, ICT-medewerkers Peugeot en de bankdirecteur een Audi A6. Want wat je rijdt, ben je zelf. Zo blijkt uit een onderzoek over auto's en hun bezitters. Ik praat er zo over met autojournalist Wim Oudwerning. Wim, goedemorgen. goedemorgen. Eerst even de actualiteit. Elektrisch rijden blijft toch voordeliger. Ja, ja er was uh, van de week even wat uh, ophef over dat uh, de PVV en de VVD. die vonden eigenlijk dat uh, elektrisch rijden maar een beetje een linkse hobby. En dus zeiden die moeten ook maar uh, 7% bijtelling krijgen als je mm. een elektrische auto gaat rijden. Maar dat was een beetje een stap te ver. Uh, er moet toch wel een stimulans zijn om elektrisch en heel zuinig te gaan rijden. En de dus de is weer om, waardoor er een kamer meer is weer meerderij... om, dus er een kamer ja. Dus ja. de komende twee jaar blijven uh, elektrische auto's en extreem zuinige auto's onder de 50 gram CO2, die blijven vrijgesteld van alles. Want je vertelde een paar weken geleden, na aanleiding van dit soort berichten, dat er een heleboel mensen waren die hadden al een elektrische auto besteld en die dachten oh, nou moet ik in één keer 7% procent ja, gaan Ja, dat is natuurlijk een, een erg verwarrend en onoverzichtelijk. Het is ook zo dat wanneer je die auto nu koopt, dan tot 2014 kun je er ook nog van genieten van die voordelen. Wat je rijdt, dat ben je zelf. Dat is de titel van een boekje, geschreven door Erwin Wijman. En hij stelt zo'n beetje, je auto is een weerspiegeling van wie je bent. Of van wie je wilt zijn. Uh, wat zegt dat over jou? Ja, ik denk dat ik zelf een beetje buiten categorie ben. Uh, hoor categorie, want uh, uh, ik rij al jaren Lancia. En dat heeft te maken met het feit dat ik uh, nogal wat heb met Italië. Uh, ik mag dat land graag, maar ook de industriële cultuur. En dat geldt ook voor merken als, als Alfa Romeo, maar ook Saap. Er zijn mensen die jarenlang Saap rijden of jarenlang Volvo rijden... want daar zijn ze echt aan verknocht en niet alleen uh, om de status die eraan kweeft... maar ook omdat ze het zelf leuk vinden. Maar wie, als je hier vrijdags komt, heb je niet van die Italiaanse snelle pakken aan? Niet altijd van die... Eigenlijk nooit Italiaanse snelle pakken. Het gaat echt om die, uh, om, om, om, alleen ja, om die auto, dat gevoel daarbij. En uh, daarom zeg ik een beetje categorie. Maar wat, wat rij je zelf trouwens? Volkswagen. Volkswagen. Ja. Is dat zuinigheid? Is dat milieubewustzijn? Zuinigheid, ja. Zuinig. Uh, uh, ja, nou, ja, ja. Dat is heel, heel netjes. Daar ben je ook niet bewust meteen. En wie ben ik dan? Een, een, een miljoen bewust en zuinig iemand. <laughs> Misschien de wel een kent? Nederlander. Uh, wat zijn de populairste automerken in Nederland? Ja, dat is, al, al jaren is dat Volkswagen, Peugeot, Citroën, Opel, Ford. Uh, er zitten wat Japanners bij. Uh, en de Koreanen zijn in opkomst. Dat is een beetje het beeld van nu. Het was, vroeger was het voornamelijk Opel. Opel was jarenlang uh, nummer één. En, uh, Kees van, uh, van Koot heeft ooit iets gezegd bij Oog op Morgen. Waar ik toen ook was van ja, Opel hoeksteen van de Nederlandse samenleving. Ja. Dat is voorbij, maar Volkswagen is een soort gelijkmerk. Vooral als je de kleinere modellen, de, de, de Polo en de Golf... erg erg geliefd en ook met reden. Want uh, je moet wel een goede auto maken, anders dan blijf je niet zo populair. En als je buurman een Peugeot heeft en uh, twee huizen verderop... heeft er nog iemand een Peugeot, dan wil je zelf ook een Peugeot? Ja, dat is wel opvallend dat in, in bepaalde wijken van bepaalde dorpen... bepaalde gemeentes, dat er ontzettend veel dezelfde auto's in één straat staan. En dan lijkt het wel of de mensen elkaar aansteken. Uh, het heeft ook te maken dat... Bepaalde bepaalde merken wel eens uh, modellen uitbrengen... die ook bepaalde praktische voordelen ja? hebben... waardoor men er ook echt aan gehecht raakt. Maar men steekt elkaar wel aan... Um, om praktische overwegingen... maar niet altijd uit het hart gegrepen. Dat ze soms om andere redenen... Uh, die Peugeot rijdt dan ze zelf zouden willen... Uh, Kun je een voorbeeld noemen? Nou, het kan zijn dat, dat een, een, een zaak, een bedrijf... een bepaalde auto voorschrijft ja. voor, voor lease-rijders. Het kan ook zijn dat, dat degene die zo'n dus auto rijdt... zegt, ja, een Volkswagen rijder. Ik zou eigenlijk wel een Audi willen rijden. Maar dan is de partner of iemand anders in de omgeving... Die zegt, sorry, even op de rem trappen, want dat wordt te duur. Want er ja. zijn natuurlijk ook wat financiële aspecten aan, aan verbonden. Ja, ik las een boekje in het Steinerbos in Hoofddorp-West. Daar hebben de bewoners van nummer 60 tot en met 74... stuk voor stuk een Peugeot variërend van een 207 tot een 306 XS. Ja, dat, dat komt voor. Maar ik heb ook straten gezien waar de ene Opel Astra... na de andere... Uh, maar ik geloof dat niet. Ik geloof uh, dat van, van, van Hoofddorp best niet. Ik, ik ga even bellen. Dan ga je even ja. Of we gaan kijken even, dan kunnen we ze tellen. En is men dan ook tevreden met die, Pe met die Peugeot op het moment dat je dan een Peugeot rijdt? Ja, ik denk op dat moment wel tevreden over het dagelijks gebruik. Maar in hun hart willen mensen, en vooral mannen... die hebben toch wel een beetje een, een, een, een macho-uitstraling ja. en wensen... die willen ze toch wel wat, wat groters, wat meer status hebben. En dan, uh, ja, dan is een Audi op het ogenblik wel uh, de auto die bovenaan het uh, macho-lijstje staat. En zijn automobilisten trouw aan een merk, Wim? De particuliere koper, denk ik wel. Die, uh, de nou, die koper, neemt niet op, volgende, ja? Yeah. De particuliere koper, die, uh, die is ook aan zijn garage gehecht. En yeah. die, uh, als die garage het goed gedaan heeft, dan blijft hij daarbij. Maar, maar dan is er een andere categorie, dat zijn de, de lease-rijders. En dat is de schrik van de autobranche. Want die krijgen een nieuwe auto van de zaak, een lease-auto. En dan zeggen ze, dit is de beste auto die ik ooit gehad heb. En na drie jaar moet er iets anders komen. En dan branden ze die auto af, en dan branden ze de garage af. En hij verbruikt te veel en hij is te stug. Want er is weer iets anders. Nee. Dus die hebben elke drie of vier jaar... willen ze wat anders hebben. En er zijn autobedrijven natuurlijk die dat horen... en die zijn dan kennelijk niet blij met hun publiek. Zijn er autobedrijven die daar wel op inspelen... op het moment dat het positief uitvalt? Nou, dat hangt natuurlijk van, van, van, de, van de dealer af. Of de dealer uh, tijdig dat signaleert... en een goed contact heeft met de klant. En ook de, de leasemaatschappij... Uh, natuurlijk ook op een gegeven moment... een goed product moet leveren. Uh, waardoor hij die, die klant de volgende keer weer wil hebben. Want ja. dat is weer goed voor de restwaarde. Het, het is een, heel, een hele cyclus... Van, van uh, tevredenheid. En, maar en maak je reclame mee ook? Met, met de betrouwbaarheid van de, van de, de, de loyaliteit, daar maken ze, maken ze niet zoveel zo uh, uh, reclame mee. Maar nee. het is wel zo dat ze op andere manieren de image van hun auto willen verbeteren. Uh, ja. dat, dat gaat heel ver. Tot, uh, tot de Formule 1 bijvoorbeeld. Er zijn bepaalde merken die zitten dik in de Formule 1 om hun reputatie op te krikken. Peugeot bijvoorbeeld? Peugeot uh, in nee. Le Mans, bij de 24 ja. uur zee, Renault, Mercedes Benz. Maar tegelijkertijd, uh, ze zullen er geen auto meer door verkopen in de straat, waar al die. Peugeots op een rij staan. Ik uh, probeer een aantal mensen te bellen aan het Steinerbos in Hoofddorp West... maar uh... al die mensen met een Peugeot die zijn aan het werk. Hoe zit het eigenlijk in andere landen, Wim? Wat is in Duitsland de standaard auto? Nou, in Duitsland uh, is, is Volkswagen ook de meest verkochte auto. Een Opel is ook populair. maar een, een Duitse die, die is echt trots op zijn eigen kwaliteitsmerken. Dus uh, in, in Duitsland heb je een Audi, een Mercedes-Benz, een BMW maakt niet uit wat voor type. En het gaat zo ver zelfs dat als je in een bepaalde. Hallo, goedemorgen. Hallo. Dag Felix Meurers Radio 1. Woont ja, ja. u in uh, Steinerbos, Hoofddorp? Jazeker. En welke auto rijdt u? Hoezo? Nou, ja, dat is gewoon, wij doen een onderzoekje. Ja? Ja? Welke auto heeft u? Met een Mercedes. Een Mercedes? Ja? Er klopt Moet helemaal niks worden? van het boekje. Mag ik u danken? Dat was het. Dat was het. Ja, het gaat heel snel, die onderzoeken tegenwoordig. En wat ga je daarmee doen dan? We hebben iets gedaan op Radio 1. Komt goed. Oké. Okay. U krijgt de groeten van Wim oude -Weernink. Wim, je had het over Duitsland. Ja, daar, daar, daar word je echt wel aangesproken... als je op een gegeven moment in een bepaalde, bepaalde wijk woont... en iedereen heeft zo'n Mercedes, een Audi en BMW... en je komt daar ineens met een met, een, een, met een, een grote Citroën aanrijden, ja. dan kijken ze je aan met het gezicht... en je, je wordt er ook naar gevraagd. Is er wat met je aan de hand? En in Frankrijk en in Italië, hoe zit het daar? Daar is het wat anders. Daar is het meer modelgebonden. In Frankrijk heb je, rij je geen Citroën, Peugeot of Renault... maar je, je rijdt een Clio, je rijdt een DS, je rijdt een uh, Troissant-Wit, een uh, 308. Dat is meer dan modelgebonden. En dat, dat, dat is een andere invulling. In Italië is dat ook. Je hebt een Panda, je hebt een Cinquecento of je hebt een Punto... Of je hebt een Audi, Mercedes of BMW. Of je hebt een Lancia. Ja. Hartelijk dank, Wim ik. Je... Hoe kan de buisavond eruit zien? Nou, Oranje speelt op Veronica vanaf half acht... een vriendschappelijke wedstrijd tegen Zwitserland. Thuis moet kunnen. Op Canvas de documentaire Our War. Een bataljon Britse soldaten over hun ervaringen in Afghanistan... aan de hand van zelfgemaakte filmpjes en foto's... om tien over acht op Canvas. De maan van de dag met Clary Polak is er weer op Nederland 2... om kwart voor negen... En een prachtig decor, moet u kijken, komt vanuit het Hilversumse stadhuis. En denk eraan, aansluitend Zembla om tien voor half tien, ook op Nederland 2... over de maagverkleinende operaties waarvan de kosten al maar zijn gestegen. In 2008 werd nog 8,5 miljoen euro uitgegeven aan die operaties. En volgens cijfers van de Nederlandse zorgautoriteit is er vorig jaar 30,5 miljoen uitgegeven aan de operaties... die bestemd zijn voor extreem overgewicht. Jurgen van den Berg komt binnen. Hij presenteert zometeen lunch. Over de PVV en die, uh, dat onderzoek naar de gulden. Over de PVV en dat onderzoek naar de gulden, roept hij. En dan moet u het zelf maar uitzoeken. Komt wel goed. Hij is er zo op deze zender. Radio 1. Surf naar de gids.fm. Goed weekend. Ik ben eigenlijk opgehouden met schrijven voor jeugd... omdat ik hun googeltjes, en hun, hun, hun iPodjes en hun dingen niet meer goed ken. Jan Terlouw wordt 80. Dit weekend is hij te gast bij Opium, het cultuurmagazine van Radio 1. Verder Saskia Noord over haar nieuwe boek Koorts. Ik vind het prachtig om beelden te beschrijven. En ik vind het ook... Uh, het solitaire proces vind ik wel het meest prettige. Siep Postuma over het illustreren van Annie M. G. Schmid... Jacques Ancona als recensent. het laatste cultuurnieuws en live muziek van Awkward Eye...